Zes uur duw ik het eerst raam met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben opnieuw personeel van de ambassade in Juba geëvacueerd. Met de marinevliegtuig werden nog eens 20 ambassademedewerkers uit de zuid soedanese hoofdstad weggehaald. De ambassade verleent ook geen consulaire bijstand meer. Amerikanen die nog in het land zijn, worden opgeroepen om te vertrekken. De strijdende partijen in zuid soedan praten in Ethiopië over een staak het vuren. Ze hebben tot nu toe alleen met bemiddelaars gesproken en niet direct met elkaar. Volgens de Ethiopische minister van Buitenlandse Zaken gaat dat vandaag wel gebeuren. Phil Everly, de helft van muziekduo The Everly Brothers, is overleden. Samen met zijn broer Don was hij vooral in de jaren 50 en 60 populair met rock en roll en country muziek. Ze scoorden hits met nummers als Wake Up Little Susie en All I Have to Do is Dream. In 1988 kwam het laatste album uit van het duo. Phil Everly was 74 jaar. In de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn bijna een miljoen mensen ontheemd. In de hoofdstad Bangui is meer dan de helft van de inwoners gevlucht of uit huis verdreven, meldt de Verenigde Naties. Door het escalerende geweld in het land wordt hulpverlening ernstig bemoeilijkt. Er worden gerichte aanvallen op burgers uitgevoerd en bovendien wordt er veel geplunderd. En staatssecretaris Wekers heeft in een Kamerbrief gereageerd... op de kritiek van de oppositie over het verhogen van het eigen woningforfait. Volgens CDA en SP was er een forse verhoging doorgevoerd... zonder daar rugbaarheid aan te geven. Maar Wekers zegt dat het eigen woningforfait... al sinds 2001 op steeds dezelfde manier wordt bepaald. Het definitieve percentage kon pas in december worden vastgesteld, zegt Wekers... omdat pas toen de prijsontwikkeling op de koopwoningmarkt bekend werd... Het weer, het is vrijwel overal droog. De temperatuur ligt rond de 4 graden. Vanochtend schijnt van tijd tot tijd de zon. In de noordwesten kan het mot regenen. In de middag vanuit het zuiden meer regen. Het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 Woord Goedemorgen, het is even na zes en je luistert naar het laatste uur van Woord bij de VPRO op Radio 1. En in Woord laten we een mooie keuze horen van al het gesproken woord dat in de omroeparchieven ligt. En deze nacht draait geheel om familie. De afgelopen vier uur al en we gooien er gewoon nog een uur bovenop familie, echt een recept voor drama en daarmee natuurlijk ook voor soaps. En daarover hoor je straks meer uit de mond van de geestelijk vader... van Goede Tijden, Slechte Tijden, Rogier Proper. Maar eerst wat anders. De zanger Maarten van Roosendaal maakte ook dankbaar gebruik van het thema familie. Luister eens naar zijn stuk Maaltijd. God, zut. Fijn dat jullie er zijn, zegt mijn moeder. Ja, gezellig, kinderen... Zegt haar vriend. En mijn broer zegt: Ik was gisteren in Breda. Ik heb het een beetje koud, zegt mijn kleine zusje. Nou, dat valt toch best wel mee, zegt haar man. Die dus mijn zwager en vegetarisch is. Dat is helemaal niet erg. Dat is een kleine moeite. Kleine moeite. Ik heb eigenlijk best trek, zegt mijn grote zus, die vrijgezel is. Dat is ook helemaal niet erg. Er zijn wel meer mensen vrijgezel. En als je daar dan nou zelf gelukkig mee bent, is het toch juist helemaal niet erg. Dat is, is helemaal niet erg. In het typische geval. Wat juist helemaal niet erg is. Ik was gisteren in Breda, zegt mijn broer. Ja, dat heb je net al gezegd, zegt mijn schoonzus die dus mijn schoonzus is. Wat moet ik er verder van zeggen? Dat is Een, een kwestie van gedogen. Dat is een kwestie van gedogen. Nou, zullen we dan maar aan tafel, zegt mijn moeder. Ja, gezellig, kinderen, zegt haar vriend. Tjonge, moet je nou toch eens even kijken, zegt mijn grote zus, die vrijgezel is helemaal niet erg. Dat lijken wel garnalen. Nou, zegt mijn moeder, dat zijn ook garnalen. Tjonge, jonge mam, hoe heb je dat nou voor elkaar gekregen? Nou, zegt mijn moeder, daar heb ik een truc voor. Kijk, je pelt eerst een uitje. Je zet de rouwkost apart, je laat de ananas uitlekken. Je klopt de slagroom. Je knipt de bieslok. En dan, pas doe je de kanaal in een kom. Nou, gepelde uitje erbij, apart gezette rauwkost erbij, uitgelekte ananas erbij, opgeklopte slagroom erbij, verknipte bieslook erbij, en voilà, Klaar is, Kees. Nou, echt lekker hoor, man. Echt zalig, echt zalig. Ik ben een beetje misselijk, zegt mijn kleine zusje. Nou, dat valt er best wel mee, zegt haar man, die dus mijn zwager en vegetarisch is, kleine moeite. Nou, zal ik dat maar even afruimen, zegt mijn schoonzus, kwestie van gedogen. Ik denk, zegt mijn broer, dat ik volgende week een Audi ga kopen. Dan, dan ruil ik deze in en dan hoef ik nog maar even naar de bank en dan heb ik een Audi. Dat zijn mooie auto's hoor, Audi's. Jongen jonge, jonge, jonge, jonge, moet je nou toch eens even kijken? Zegt mijn grote zus, die vrijgezellen zijn helemaal niet erg. Dat lijkt van een rollade. Nou, zegt mijn moeder, dat is ook een rollade. Tjonge, jongen, jongen maar hoe heb je dat nou weer voor elkaar gekregen? Nou, zegt mijn moeder, daar heb ik een truc voor. Kijk, je belt eerst een uitje. Dan maak je de rollade rondom bruin. Je laat hem 40 minuten gaar worden en dan dan doe je hem in alle milliumfolie in alle milliumfolie. Ja, in alle milliumfolie. God, wie had dat kunnen denken? Zeg zalig man, echt zalig. Ja, het is maar waar je verhoudt, zegt de man van mijn zusje. Kleine moeite. Nou, zal ik dat maar even afruimen, zegt Kwestie van gedogen. Ik heb een beetje hoofdpijn, zegt mijn kleine zusje. Nou, dat valt er best wel mee, zegt kleine moeite. Jongen, jongen, jongen, zegt helemaal niet erg. Moet je nou toch eens even kijken? Dat lijken wel aardbeien. Nou, zegt mijn moeder. Dat zijn ook aardbeien. Jongen, jongen, jongen, Hoe heb je dat dan voor elkaar gekregen? Nou, zegt mijn moeder... Daar heb ik een truc voor. Kijk, je pelt eerst een uitje. Ik dacht, zegt Kwestie van Gedogen, dat wij maar eens moesten gaan. Ja, wij gaan ook hoor. dat was gezellig man. Dat was echt hartstikke bedankt, echt zalig, echt gezellig, echt leuk. Nou, dag man, dag, tot volgend jaar. Dag, ja, was gezellig, was leuk, ja. zeg ik tegen mijn broer. Man, ik dacht dat jij een Audi had. Nee, nee, nee, zegt mijn broer. Nee, die ga ik volgende week pas kopen. Dan, dan ruil ik deze in en dan, dan hoef ik nog maar even naar de bank... en dan, dan heb ik een Audi. Dat zijn mooie auto's, hoor, Audi's. Dat zijn mooie auto's. Je hoorde Maarten van Roosendaal met Maaltijd... Dan nu een uh, korte documentaire van Chris Bajema, die in 2011 werd uitgezonden in VPRO's Plots. In de hoofdrol schittert Motalib... die na uh, 25 uh, jaar besluit om zijn familie op te sporen in Bangladesh. Hij laat posters drukken om mensen op de hoogte te brengen van zijn zoektocht. Maar dat blijkt helaas geen goed idee... want de volgende dag staan er rijen mensen voor zijn deur... die allemaal beweren familie van hem te zijn. We hadden één groot, uh, één groot bed, zeg maar, waar we met z'n allen sliepen. En dat was zo'n houten, houten plank. En mijn zus sliep dan uh, bij mijn moeder, naast mijn moeder. En de jongens sliepen dan naast de vader. Dit is Motalib. 42 jaar en begin jaren 70 ongeveer zes jaar oud... als hij woont met zijn familie in het armoedige Bangladesh... in een huisje van 12 vierkante meter... En op een dag vlucht hij van huis. En dat heeft alles te maken met zijn vader... die waarschijnlijk vanuit frustratie over de armoede... zijn handen niet kan thuislaten. Om maar wat te noemen. Als mijn moeder bijvoorbeeld geld uit de portemonnee had gehaald van mijn vader... om bijvoorbeeld eten voor ons te kopen of wat dan ook... Dan, uh, en mijn vader kwam erachter... Nou, dan werd ze gewoon vastgebonden aan, uh, aan, aan de trap van het huis wat we hadden. En dan werd er flink uh, op uh, losgeramd. Het ging zover dat zij uh, uh, geprobeerd heeft om zelfmoord te plegen. Door het innemen van uh, gif. Ook de kinderen, Motaliep heeft nog een zus en drie broers, zijn vaak het slachtoffer. Hij bond ons ook wel eens vast en dan uh, flink uh, afranselen. Uh, hier zou ze het mishandeling noemen. Maar daar, daar is het gewoon eigenlijk. En dan was het die nacht dat hij besluit dat hij weg moet. In, in Bangladesh heb je een gewoonte die, die mensen die hebben dan rijst... en die bewaren zeg maar rijst uh, voor de volgende morgen, om, als ze dat kunnen, voor ontbijt. Ik had s'nachts dus zoveel honger gekregen dat ik die rijst had opgegeten. En die deksels uh, beginnen een beetje uh, te veel geluid te maken... En, ja, dat was zoveel geluid dat ik op een gegeven moment dus uit angst weggelopen ben om uh, geen pak slaag van mijn uh, vader te krijgen. Hij verstopt zich in het bos rond het dorp en gaat de volgende dag mee als verstekeling op een boot richting de stad. Boerisal blijkt later. Ik, ik stap af hè, en ik kom daar op de kade en, en langs de kade staan her en der wat van die kraampjes waar ze van die... Uh, droge pannenkoeken bakken, zeg maar. En ik had dus honger. Ja, je hebt de hele dag honger, hè? Ja. En uh, ik ben uh, uh, naar die mensen toegestapt... en uh, gevraagd of ik ook zo'n pannenkoek uh, kon krijgen. Nou, sommigen gaven dan inderdaad wel wat. En dan had je je buik even weer gevuld. En als je buik gevuld was, dan uh, ging je een beetje op verkenning uit. Van, wat is het nou voor een stad? En uh, zo langzamerhand uh, leerde ik... Uh, verschillende steden uh, kennen als zwervend. En uh, elke haven werd een thuisplek voor mij. De dagen van het zwerversbestaan kennen een vrij vaststaand patroon. Ja, ik sta open en ik ga bedelen. Want uh, ik moet natuurlijk mijn maag gevuld hebben... voordat ik uh, misschien aan andere dingen kan denken. Wat ik dan uh, deed was gewoon iemand aan zijn been vastklampen... Ja, dat, dat, dat, dat is uh, de, de ergste nederigheid die je kan tonen naar iemand. En uh, ja, dat deed ik regelmatig. Aan het been meegesleurd tot ze iemand, oh, iets, iets gaven. Motalip gaat nog een paar keer naar huis. Maar als hij zijn jongere broertje probeert mee te nemen... maakt zijn vader hem duidelijk dat hij nooit meer hoeft terug te komen. Hij gaat dan... In zijn eentje op weg naar de hoofdstad Dhaka. En op een gegeven moment komt er uh, een man en die was uh, met allemaal kinderen aan het praten. En toen zei een van mijn vrienden: zei, die man die uh, zorgt ervoor dat kinderen uh, in een rijk land terechtkomen. Als de man hem aanspreekt, zegt Moteliep dat zijn vader dood is en zijn moeder zo ziek dat ze niet voor hem kan zorgen. En dus mag hij mee. Toen kwam ik in het huis voor internationale adoptie. Hij krijgt nieuwe kleren. Voor het eerst slippers aan zijn voeten. Er worden foto's van hem gemaakt. En niet lang daarna gaat hij op reis naar zijn adoptieouders in Nederland. Ik, ik was in het paradijs gekomen. Dus wat, wat, wat wil een kind nog meer? Motalie groeit hier in Nederland op in een liefdevol gezin... maar is zijn familie in Bangladesh nooit vergeten... Dus ik dacht, nou, als ik mijn school afgerond heb... en uh, ik heb geld gespaard... dan wil ik terug naar Bangladesh om, om ze te, weer te gaan zoeken. Nadat hij de hotelschool heeft afgerond, hij is dan 23 jaar... gaat Motaliep samen met zijn vriendin op zoek naar zijn familie. En ze beginnen in de stad Boerizal, waar hij als klein zwervertje ooit als eerste terechtkwam. Vanuit het hotel... Gingen we kijken naar de haven. En toen zei ik: ja, Als ik met mijn rug naar de haven sta, dan is daar links voor een rivier. Als ik daarop vaar en ik vaar een halve dag, dan kom ik bij mijn dorp. Ze huren een bootje met een tolk en varen de rivier af, van dorpje naar dorpje. En binnen de kortste keren weet heel de omgeving dat een Westerse man op zoek is naar zijn familie. En wat we daar tegenkwamen, dat was echt. Iedereen wist wel, oh ja, daar is een familie, de zoon kwijtgeraakt, daar en daar. En van heinde en verre uh, kregen we allemaal mensen die wel wat wisten. En die ook beweerden van, ja, je bent de zoon van die. Dus dan moet je daar naartoe. Ja, als dat een klein beetje geloofwaardig bleek te zijn... dan gingen wij ook, ook inderdaad met dat bootje weer iets verder daar naartoe. En zo gingen we dat hele gebied gewoon af. Maar dat was, al die mensen waren zo overweldigend... Iedereen zei wel wat, dus overal moesten wij ook naartoe. Alles kon een aanwijzing zijn. Als ze een paar dagen later nog geen enkel aanknopingspunt hebben... besluiten ze het over een andere boeg te gooien. Ze gaan terug naar een hotel in Boerizal... en laten 2500 pamfletten drukken met een oproep. Ja, een paar namen van de familie en uh, dat ik naar het buitenland was uh, gegaan... ter adoptie, uh, en voor de rest niks... En we dachten, nou dan wachten we gewoon af, kijken hoeveel mensen dat erop uh, afkomen. En uh, gaan naar bed en de volgende morgen dan uh, zien we het wel weer. We staan op en je gelooft het niet, staan s'morgens vroeg al, horden mensen voor dat hotel. Echt horden mensen. En die stonden dus van s'morgens vroeg tot s'avonds laat, stonden ze voor het hotel. En dat tien dagen lang. Ja, die wilden dus allemaal met ons praten. Niemand had kunnen realiseren dat er zoveel mensen op zouden afkomen. Dus wij waren, stonden s'morgens op. Eerst wat we deden was natuurlijk wassen en snel even wat eten. En daarna, hup, begonnen de interviews op onze hotelkamer. Alles, alles is, je kunt het niet voorstellen, alles is langs geweest. Ooms... Tantes, broers, zussen, uh, uh, zelfs uh, een, een jongen. Nou, moet ik echt gaan staan. Die was zo lang. <laughs> echt een bergaalse jongen. Die was, ik denk, bijna tegen de twee meter aan. En die zegt van, ik ben jouw broer. Nou, ik denk, dan, wat is er met mij gebeurd dan? In godsnaam, wat, wat hebben we. En dan krijg je iemand die zegt van, nou, doe maar jouw blouse even uit zo. En dan zie je, hier heb jij een vlek. Een moedervlek of wat dan ook. Dat deed hij En dan trok hij gewoon mijn shirt eventjes uit. <laughs> en dan Als ze dan voor de rest geen aanwijzingen hadden... was het snel weer naar buiten gewerkt. Na tien dagen zonder enig resultaat... besluiten ze te gaan stoppen. Echt op het allerlaatste moment... en dan komt er een jongen en die zegt... ik ben je broer omdat ze het zo vaak hebben gehoord, sturen ze de jongen weg. Maar hij blijft in het hotel. Die jongen bleef aanhouden. Ging hij met de manager van het hotel praten. De manager die hadden wij heel veel geïnformeerd over hoe en wat. Toen dus zegt hij... Motorliep, je moet toch eens even naar hem luisteren. Toen dus heb ik tegen hem gezegd... Goed, je krijgt vijf minuten de tijd om je verhaal te doen. De jongen gaat zitten en begint net als zijn honderden voorgangers te vertellen. Hoe onze familiesituatie was. Waar ze woonden. Wie de broers en zussen waren. En hoe het bij ons in de familie vroeger aan toe ging. Hij vertelde van de zelfmoordpoging van mijn moeder. En wat hij ook mij vertelde is dat... Ik hem had uh, proberen mee te nemen. En zo gedetailleerd wist hij dat te vertellen dat, dat uh, het niet anders kon dat hij mijn broer was. Ik heb hem toen uh, uh, vastgepakt. Um, volgens mij zijn we allebei toen uh, beginnen te huilen. Um, en uh, ja, ik heb mijn broer gevonden. En via zijn broer heeft hij ook de rest van zijn familie weer terug. Behalve zijn vader, want die is datzelfde die haar overleden. Zijn moeder wordt zo snel mogelijk naar het hotel gebracht. Ja, je neemt er wel in de arm, maar het is een beetje ongemakkelijk. Een beetje raar, onwennig. Want ik had echt, echt een hele andere voorstelling van voor mijn moeder. In mijn ogen was mijn moeder een grote, krachtige vrouw. En wat daar binnenkwam, ziek, oud, klein vrouwtje. Nog kleiner dan ik. Nadat hij met zijn moeder is herenigd, reizen ze terug naar zijn oude dorp. De tien huisjes waar hij ooit is weggegaan. Na al vijftig meter gelopen te hebben, zeg ik tegen iedereen blijven jullie maar hier, ik loop wel naar mijn huis. Dat was het moment toen ik dacht van, nu ben ik thuis. Ik heb, ik heb zeker heb ik het vervloekt dat ik zo ooit gevonden heb, ja. Want in die tien huisjes, daar woonden ongeveer 225 man. Allemaal familie van mij. Allemaal familie van mij. Allemaal even arm... De cultuur in Bangladesh zit zo in elkaar... dat als iemand van de familie rijk is... dan zorgt hij voor de rest van de familie. Nou, En dat verwachten ze natuurlijk ook uh, van ons. We kochten al kleding voor die hele familie, die 225 man. En ze hadden dus ook de verwachting dat wij gewoon eten... en alles voor die hele familie zouden zorgen. Nou, Dat hebben we wel meteen aangegeven dat we dat op een gegeven moment niet konden... want ons geld raakte op. En, uh, maar we hebben wel gezegd... We gaan weer terug naar Nederland en we komen terug om jullie te helpen. En over hulp wordt in de familie nogal verschillend gedacht. Ja, mijn moeder wilde gewoon dat, dat ik het geld gewoon aan hun, hun gaf... en, en, en dat ze, ze gewoon zelf konden doen en laten wat ze wilden. Motalieb en zijn vrouw hebben echter een heel ander idee. Ze zetten een stichting op die projecten moet financieren. Zijn broer heeft wel een idee. Hij zegt, geef dat geld maar, ik zet een grote fabriek op. Ja, ik denk, iemand die niet kan lezen, die niet kan schrijven... moet een godsnaam een fabriek opzetten. Dan een andere broer. Die wil een geitenfokkerij beginnen. Hij krijgt 15 geiten. We komen terug in Bangladesh. Alles is verkocht. En dan was er ook nog de ploeg. De landbouwploeg. Nou, wie kon de onderhoud doen? Niemand. Dus de machine was binnen een jaar kapot alles, letterlijk alles wat wij opzetten, mislukte met de familie. Alles mislukte. Dus daarom zijn we gewoon naar andere, andere mensen gaan kijken. En met de instelling, als wij het gebied kunnen ontwikkelen... voor de familie, dan gaat de familie daarin mee. En dus is de stichting de afgelopen 17 jaar van alles begonnen... Ze hebben een agrarisch project in de omgeving met een bereik van meer dan 3000 huishoudens. Ze hebben twee klinieken geopend voor moeder en kind. 13.000 patiënten per jaar. Ze hebben twee weeshuizen en een waterproject voor 1 miljoen mensen. En zijn familie? Zelfde situatie als, als waar het mee begon. Dat zij gewoon verwachten dat je ze gewoon alleen maar geld blijft geven en voor de rest interesseert ze allemaal niet zoveel. En toch, ondanks alles, ik ben hartstikke blij dat ik mijn familie gevonden heb. Uh, het, het heeft mijn leven compleet gemaakt. Het gemis van uh, uh, het niet weten of je familie nog leeft, dat, dat gemis is er niet meer. Je hoorde een verhaal gemaakt door Chris Baima, dat in 2011 werd uitgezonden in VPRO's Plots in de aflevering getiteld Familiealbum. En familie, daar draait het om bij woord hier op Radio 1 bij de VPRO, nog tot 7 uur. En blijkbaar is het erg leuk en interessant om te weten hoe de familiegeschiedenis en banden precies in elkaar steken, want er zijn al heel wat stambomen in vrije uurtjes uitgeplozen. En het kan ook heel leuk lucratief zijn. Want misschien zit er wel ergens een rijke over-over-overgrootvader... of een overgrootmoeder in een van de takken. En misschien is er nog wel wat over van die dikgevulde beurs. Nico Okkersen, die hoopte dat vurig. Luister naar zijn verhaal, opgetekend door Maartje Duin... en eerder uitgezonden in VPRO's studio Itzerda. Dit is een hele vreemde disco. Je hoort namelijk geen muziek. En toch staan er honderden mensen met hun armen te zwaaien. Ah, ze hebben koptelefoons op. En kijk, die man daar, met dat gouden jasje en die bontgekleurde gimpen... is de dj en de bedenker van deze silent disco. Uh, we zijn deze zomer weer volop op tour op dit moment in Roemenië. Uh, Volgend weekend is het Parijs en Schot. Nico Okkersen. Want we zijn de hele zomer vlak bij jou in de buurt. Op het eerste gezicht geen type dat doet denken aan plush hoge heren en een omvangrijk familiekapitaal. Voor mij was het een rotsvast uh, besef. Daar kwamen we vandaan. En uh, weliswaar kwam ik eigenlijk uit een eenvoudig gezin. Maar uh, ik, ik had toch op uh, genetische gronden... potentie om uit te groeien tot iets bijzonders. <lacht> Nico verkeert in de geruststellende zekerheid dat hij afstamt van een oud geslacht van Zeeuwse notabelen. Mijn overgrootvader ging uh, elke 14 dagen van Bruinissen naar Drijschor. Dat is een paar dorpen verder. Dat deed hij met een boerenkar met een paard ervoor. En uh, daar ging hij alleen maar naartoe om de graftombe van zijn voorvader uh, af te stoffen. Zoals dus wij op, uh, op uh, visite gingen bij familie in Zeeland. En we bleven daar een paar dagen. Dan was dat ook altijd wel een, een excursie die gemaakt moest worden. Dat vonden we allemaal leuk. Dat geeft belangrijkheid aan je eigen geslacht. Die graftombe was van iemand die had heel veel geld nagelaten aan zijn nazaten. Waarbij er zeven generaties moesten worden overgeslagen. En er was een soort wrok in de familie. Van ja, dat is toch ons kapitaal. Dat is ons al generaties beloofd. Dat moet er nu van komen. Vandaar dat mijn grootvader die graftommen regelmatig afstofte. Want dat was het kapitaal waarmee eh, de generaties na hem eh, het goed zouden gaan doen. Nico groeit op in een gereformeerd gezin... met een strenge vader die veel van huis is. Eén dag herinnert hij zich goed. Het is 1972. Nico is tien en zijn vaders tanden zijn net getrokken. Ik zat in een kamertje huiswerk te doen... En hij kwam bij me op bezoek, zal ik maar zeggen. kon niet praten vanwege wat hem net was overkomen. En uh, we hebben toen, uh, naar mijn gevoel... was dat de beste communicatie die we ooit hadden gehad. En dat ging dan van zijn kant met opschrijven. Voor mij als kind was dat voor het eerst dat ik nou zeg... uitgebreid met mijn vader praten. Op die dag geeft Nico's vader hem een belangrijk document... Een aantal getypte velletjes met daarin in proza uitgeschreven hoe de stamboom in elkaar zat. En daarin komt ook de man voor van de graftombe in Drijschoor. Zo'n eeuwenoude stamboom, zo'n invloedrijk geslacht, dat brengt verwachtingen met zich mee. Hè, hoe zich dan dat dan moest vertalen, of ik dan minister moest worden... of misschien toch maar landheer, dat, dat was niet helemaal duidelijk. Maar <laughs> Hè, dat, dat, dat zijn fantasieën natuurlijk als kind. Dus ik had de prachtigste riddenpakken van iedereen. Hè, ik had zo'n enorm uh, schild dat van stevig gehouden... met een prachtige gele leeuwen op en, en veel rood en andere kleuren erin. Dat had niemand. Jaren later, Nico is een volwassen man theatermaker. Zijn vader had hem liever gezien als meester in de rechten, met een financieel zekere toekomst. Op dit moment lijkt hij gelijk te hebben. Nico is blut. Hij besluit zijn vader op te zoeken, die in het verzorgingstehuis zit, in een rolstoel. En een van de dingen die hij bij zich heeft, is een, m, een boekje, een, waarin fondsen beschreven staan. En hij heeft daar iets in aangekruist. En dat is het Okkersen Stoutenburg Fonds. Hij liet me dat nog eens zien. En hij zei toen... Probeer het maar. Doe jij maar wat mijn grootvader niet is gelukt... en wat ik nooit heb gedaan. Ga jij het maar echt uitzoeken. Nico ruikt zijn kans. Hij gaat meteen aan de slag om de hand te leggen... op zijn rechtmatig deel van het familiekapitaal. Want het testament van de 17e-eeuwse voorvader kende één uitzondering. Armlastige familieleden konden aanspraak maken op financiële ondersteuning. Mijn vader vertelde dat mijn oma nog regelmatig een, een briefje kreeg... van dat fonds met de vraag of er mensen waren die het slecht hadden. Die in onderstand leefden. En dat was natuurlijk de eer van de familie uh, te na om dat toe te geven. Dus het antwoord was altijd nee... Dat, dat fonds had een, een enorm kapitaal, heeft een enorm kapitaal. Ik geloof dat het om 11 miljoen gulden ging in 1896 of zo. En dat zou dus nu wel een miljard kunnen zijn. Of een paar miljard, ik weet het niet. Dat moet echt een astronomisch vermogen zijn. Hij belt het fonds en krijgt een welwillende voorzitter aan de lijn. Die zei... Goh, dat is nou leuk dat u ons belt, want ik ben al meer dan 25 jaar lid van dit bestuur. We hebben nog nooit iemand iets uit kunnen keren. Maar er zit een addertje onder het gras. Nico moet een volledige stamboom overleggen. Want in de stamboom die zijn vader hem gaf, zaten een paar gaten. Het lukt hem niet om de missing links op te sporen. En hij laat het erbij zitten. Inmiddels heeft hij ook alweer werk gevonden... Tien jaar later zegt mijn oudste broer opeens... Nico, dat familiewapen van ons, dat kun je eigenlijk wel weggooien. Nico's broer heeft de stamboom uit laten zoeken door een bevriend genealoog. Wat was dan de conclusie? Dat uh, wij afstamden van vissers, zolang als uh, men kan nagaan. Ik, ik weigerde zelfs dat boekje in te zien. In eerste instantie. Ik vond het echt... Het was, het was te erg. Het was te erg. Ja, Ik was kwaad op de mythe. Op het feit dat mijn voorvaderen allemaal in een mythe hadden geloofd. En dat ze mij daar ook in hadden geluisterd. Ik had liever een... Uh, een besef gehad... dat paste bij mijn familiegeschiedenis. Namelijk... Wij zijn mensen geweest die gewoon... Uh, de... de, de weer en wind hebben getrotseerd om met heel veel moeite... een beetje vis uit de zee te halen en dat te verkopen aan anderen. Heel simpel. Een, een heel aards beroep. Een verhaal gemaakt door Maartje Duin voor studio Itzarda. Het laatste uur van woord waarin familie centraal staat. Je weet wel, familie, je kunt niet zonder, maar je kunt ook niet met... Volksschrijver Gerard Reven die kon niet zo goed opschieten met zijn geleerde broer Karel. Ze hebben nooit echt een goede verstandhouding gehad... en in de jaren tachtig kwam het zelfs tot een definitieve breuk. Gerard Reven heeft Karel in zijn bekendste boek De Avonden vereeuwigd als Joop... het personage dat steeds wordt gepest om zijn kaalheid. In het RVU-programma De Creatie praten de broers in 1988 over het boek netjes gescheiden, na elkaar en niet samen... vertellen ze hoe ze de roman De Avonden en hun rol daarin ervaren hebben. Ik vind het wel een leesbaar boek... maar ik heb me altijd verbaasd over dat voortdurende succes dat De Avonden... Nog steeds gelezen, bewonderd wordt. Dat er net zoals nu uh, mensen zijn die dat op reis meenemen. het uh, een beetje uh, godslastelijk uh, uh, mijn Bijbeltje noemen. Het was nog donker toen in de vroege morgen van de 22 december 1946 in onze stad op de eerste verdieping van het huis Schilderskade 66. De held van deze geschiedenis, Frits van Echters, ontwaakte. Hij keek op zijn lichtgevend horloge dat aan een spijker hing. Kwart voor zes mompelde hij. Het is nog nacht. Hij wreef zich in het gezicht. Wat een ellendige droom, dacht hij. Waar ging het over? Langzaam kon hij zich de inhoud te binnenbrengen. Hij had gedroomd dat de huiskamer vol bezoek was... Het wordt dit weekend goed weer, zei iemand. Op hetzelfde ogenblik kwam een man met een bolhoed binnen. Niemand lette op hem en hij werd door niemand begroet. Maar Frits bekeek hem scherp. Opeens viel de bezoeker met een zware bons op de grond. Dat was Gerard Reven die het begin voorlas uit De Avonden... De roman die hem in 1947 op slag beroemd maakte. Het is een beschrijving van de laatste tien dagen van het jaar 1946... gezien door de ogen van de hoofdpersoon, de 23-jarige Frits van Echters. Het verhaal beschrijft het dagelijks leven van een jonge man in een grote stad. De eentonigheid, de verveling, de relatie tot zijn ouders... en zijn onmachtige poging om zich van hen los te maken... Het boek is inmiddels 41 jaar oud, maar spreekt jonge mensen nog altijd net zo aan als toen het pas geschreven werd. De kracht van het boek ligt behalve in de tragische beschrijving van het uitzichtloze leven van een Hollandse jongen, ook in de wat zwartgallige humor van Reven. Kortom, een prachtboek voor deze donkere dagen rond de kerst. Ruim 40 jaar geleden werd de avonden geschreven, maar Gerard Reven herinnert zich nog goed hoe het boek is ontstaan. Ja, ik weet het nog wel in grote lijnen. Ik, het was een ambitieus project. En ik had geen hoge dunk van mijn vermogens tot schrijven. En ik begreep meteen... Ik vermeed de fout die jonge schrijvers maken... dat ze het geweldig ambitieus gaan opzetten. In de zin dat het begin van het boek uh, in Amsterdam speelt. En dan... Het stuk in, in Parijs en dan ergens in Hongkong op een zinkende boot, weet je wel? Mm -hmm. het, het buitengewoon gezochte van bij elkaar geraapte, spectaculaire omstandigheden. Ik dacht, als ik het doe, moet ik me beperken tot een heel sobere techniek... en een heel elementaire bouw. Voor de mensen die het niet kennen, is het even aan te geven... Waar het om gaat, ja, in dat boek de avonden. Ja, er is wel eens. Je kunt het wel klassificeren, een bepaalde structuur. Het is dus een. Het is eigenlijk de verveling en de eentonigheid... zo ingedeeld, dat die verveling zelf zich niet van de lezer medemaakt, maar een soort spanning oproept van wat gaat er nou gebeuren. En er is toch wel een bepaalde ontwikkeling, maar het is een, een psychische ontwikkeling. Een ontwikkeling in het bewustzijn van de van de held. Maar je kan zeggen... alles gebeurt er eigenlijk in, maar er gebeurt ook... tegelijkertijd niks. En het is dat... toch dat door een bijzondere constellatie... ben ik erin geslaagd... om de eentonigheid... en de uitzichtloosheid van, en de verveling... van het leven uit te beelden... zonder dat... het als eentonig... en vervelend overkomt. Humor is in de avond ook heel belangrijk, hè? Het, Maar het is nogal... een vulgair, nogal grove humor, die in die tijd erg in de mode was. Wat we nu in het Nederlands, geloof ik, sick joke noemen. Mm -hmm. Er komt er een in voor. Die is pas heel oud, maar die is men blijkbaar vergeten. Die vindt men erg origineel. Een schoolklas zal gefotografeerd worden door een fotograaf. En de ouders worden dan verwacht een exemplaar van die foto te bestellen... waar iedereen op staat. En het wordt door de juffrouw... Vertelt waarom dat zo goed is. Want dan heb je later een foto, dan kan je zeggen, dat ben ik, en dat is die en die. En dat je vader was notaris. Hij is ook weer notar ook notaris. En dat jongetje dat zijn dokter geworden, later, maar dat is ook omdat zijn vader ook dokter was. Dat soort bespiegelingen. Maar dan moet er van die juffrouw, één jongetje van die klas, dat mag niet op die foto, Pietje. En waarom niet? omdat het jongetje er onogelijk uitziet, een beetje vuil is... en uh, oude vieze kleren aan heeft, blijkbaar... die verstoort die foto als die erop zou staan. En de juffrouw die zegt als die foto gemaakt... Pietje, kom jij maar eruit, uit de bank... en ga jij hier maar achter mij en achter die fotograaf staan. Dus hij komt niet op die foto. Mm -hmm. Dan is die foto gemaakt, die wordt getoond, die fotograaf komt met die afdruk. Die kinderen hebben van huis uit consigne gekregen. Wel of niet om een exemplaar van die foto te bestellen. En dat gebeurt dan ook. Die fotograaf die neemt die foto's op en die juffrouw die bemiddelt daarmee. En dan blijkt die Pietje, die niet op de foto mocht... ook een foto te willen hebben. Tot grote verbazing van die juffrouw. En dan zegt die juffrouw, maar Pietje, maar jij staat er helemaal niet op. Op die foto. Nee, zegt Pietje... Maar dan kan ik toch die foto later aan iedereen laten zien. En dan kan ik zeggen... Ik zie je die juffrouw? Dat is die colere juffrouw... die een jaar nadat die foto gemaakt is aan de tering gestorven is. En dat is heel grappig. En iedereen die leest het, die lacht en die lacht en die reven. Dat is toch zo'n grappenmaker. Maar van dat soort nogal grove grappen is het vol. En dat was toen in de mode... En het is gelukt het procedé, anders zouden twee generaties... later uh, niet nog ontelbare mensen met het boek weglopen. Ik maak een beetje gebruik van uw herinnering, toch, na die 41 jaar. Zijn er nog elementen waarvan u zegt, daar denk ik zelf nog aan terug... Als, dat was ontzettend geslaagd, hartstikke leuk gevonden? Ja, het houdt ze natuurlijk bezig. Het is een boek, zoals allemaal boeken van de dood, maar bovendien het enige of het hoofdthema van alle kunst is de dood. En de dood is dan eigenlijk het ouder worden. En het ouder worden, daarvan is het symbool in het boek het kaal worden. Al of niet langzaam of snel of met een krans die nog overblijft. En of er schilfertjes bovenop een kop zitten of een ratje En dat eiert maar door. Maar de mensen zijn toch gefascineerd die dat lezen. Mm -hmm. En ik voorspel daarin dat me geleerde broer kaal wordt. En dat is ook zo, die wordt kaal. En uh, dat, is, uh, dat is dan bij wijze van spreken gelukt. Ja, was en ik ben niet kaal geworden. Mm -hmm. Nou komt het ook omdat ik Rooms katholiek ben geworden natuurlijk. Maar nee, ik ben niet kaal geworden. Zo gek als het klinkt. Als je katholiek wordt, dan heb je een grotere kans dat je je haar behoudt. Nou, het ligt aan hoe ver het is. Als het nou dun begint te worden, je wordt katholiek. Ja, dan... Uh, daar heb ik ook een gedicht over geschreven... over het algemeen uh, gunstige effect. Hè. Dat heet, geloof ik, Apologie. Dat heeft niks met dieren te maken, hoor. Mm -hmm. Apologie. Uh, toen ik Rooms-Katholiek werd... werd mijn haar, dat grijs begon te worden... opeens weer donkerblond. Mijn bloeddruk daalde... terwijl mijn jaren inkomen na die dag af... Fors bleef stijgen. Er blijven wel bezwaren maar bij zoveel genade moet ik wel bekennen... de kerk van Rome is de ware kerk. Dus, uh, maar ja, uh, dat is ook het minder de van het boek. Iemand kan het, in het algemeen kun je zeggen... is het toch niet redelijk om vol te houden... dat het iemand zijn eigen geschuld is als hij kaal wordt. Maar het wordt in het boek de mensen ingepeperd... alsof het een misdrijf is. En nou ja, ieder mens is natuurlijk een misdadiger... Dat is natuurlijk waar. Maar broer had er iets aan kunnen doen? Ja, maar hij is erg anti-katholiek. Dat valt niet te ontkennen. Hij schrijft daar, daar ja, verschrikkelijke artikelen tegen. Ik vind het erg gênant, want ik word erop aangekeken. En dan kom je, kom je uit de mis en dan zeggen mensen... u hebt dat en dat daar en daar geschreven. Dan zeg ik, nee, dat is, ben ik niet. Dat is mijn geleerde broer. Ja, kijk, dat is vervelend dat hij dus uh, beweert dat hij van adel is... en dat hij zonder toestemming van hare meisje de koningin... van het voor zijn naam zet. geweldig, hè? Leuk, hè? Heel erg leuk, hè? Wat een wereld. Een mens kan beter dood zijn. Ja, eigenlijk wel. Maar dat, is, dat duurt zo lang, hè? Nou, ik kan het nu wel uitzitten. Ze vragen wel eens weer... Heb je, je hebt toch vaker aan gedacht om je eigen van kant te maken? Ik zeg, ja, dat is inderdaad een feit. Maar uh, het is nou de moeite niet meer waard. Ik kan het net zo goed rustig uitzitten. Niet toppen. Het is weer bijna kerstmis. Uh, kort voor kerstmis begint de avonden. Een aanrader om het nu weer te lezen? Nou, ik wil er geen invloed op uitoefenen. Maar ja, als je die stemming en dat mistige en dat kouwen en dat waterkouwen... en dat die sof en dat je dat wil ruilen... maar dat je tot na kerstmis moet wachten. Of dat, je, dat ze zeggen van dat locomotiefje... dat heb je stuk gemaakt zelf, weet je wel. U krijgt geen ander locomotiefje. Al die vreselijke armoede. Dat, dat, als je dat goed wil ondergaan, dat je dat goed tegen wapenen wil... dan moet je eigenlijk de avonden lezen. Mm. Dat is een soort, soort antigriepinjectie. Ja, dan ga je er beter tegen door het boek. geef de mensen iets mee. Dat moet toch ook. De Avonden is een autobiografisch boek. Het beschrijft behalve het leven van Gerard Reven... alias Frits van Echters, ook bestaande personages. Zo is Joop, de broer van Frits... in werkelijkheid Gerards broer Karel van Dreven. De Avonden is zo dus ook een stukje van het leven van Karel geworden... In 1947 heeft Karel het boek voor het eerst gelezen. Hij vertelt wat hij er toen van vond. Nou, iedereen was er nogal goed over te spreken. Ik ook. U heeft het uh, nou, voor deze uitzending weer gelezen. Wat vindt u er nu van? Nu 40, 43 jaar later. Nou, toen. was je hardvochtiger om zo te zeggen als je jong bent. Dus dan vind je alles veel leuker. Terwijl ik het nu veel somberder vind. En nu denk ik aan mijn ouders zoals die erin beschreven worden en, nu, en hij zelf. Dus dan, je, dan maakt het een veel treuriger indruk dan, uh, dan als je een jaar of 20, 25, 30 bent als je het leest. Mm -hmm. Maar het is de wreedheid die de jeugd eigen is. Dat je dan al die grapjes, al die uh, afschuwelijke dingen, dat je daar geweldig om moet lachen. Terwijl je nu het uh, meer treurig ervan ziet. De rol van de ouders is nogal tragisch, hè? Ze lijken me aardige mensen, maar hij pakt ze heel hard aan. Ja, wat erin, wat erin staat. Kijk, er staat eigenlijk haast niks in het boek wat niet waar is. Dus er is geen woord van wat mijn ouders hierin zeggen... hebben ze in werkelijkheid niet gezegd. Dat kan je haast niet zeggen. Alles is waar gebeurd. Maar er is natuurlijk nog een heleboel andere dingen zijn ook gebeurd. Hij pikt alleen de meest stomme en treurige dingen pikt hij, pikt hij eruit... Mm -hmm. Dus als er gebeld wordt, of als hij iets hoort, dan zegt mijn vader... wordt er gebeld, dat wordt bij ons thuis nog steeds. Dus ik begin nu ook een beetje doof te worden. Dus ik zeg soms af en toe ook, wordt er gebeld. En dan denkt iedereen, denkt dan in die passage in de, in de avonden... dat die oude ook zegt, wordt er gebeld. De mensen die erin voorkomen, zijn, dat zijn ook echt bestaande mensen? Op één na. Maar alle andere mensen zijn echt. Noem maar het Zelfen, nou hè? Nou, Jaap heet hij geloof ik, met Joostje. Dat is Lucas van der Land met zijn vrouw. Uh, Louis Spanjaard is Jan-Erik Romein. Beb Spanjaard is Annelies Romein, die in eentje verder op de kade woont. Uh, Victor Poort, geloof ik, is Robert van Amerongen. U bent zelf ook een van de personages, hè? Ja, ik ben Joop, die jonge man met een rood benen gezicht. De broer dus, hoewel het nergens staat geloof ik dat ik zijn broer ben, maar dat je kunt het uit de context opmaken. Hij, uh, hij jent u altijd over... Uh... Altijd over die kaalhoofdigheid. Ja. Dat, dat deed hij ook inderdaad, in die tijd altijd. En met iedereen sprak hij over die kalhooftigheid. Uh -huh. En nee, ik, me dat helemaal, ik kan me dat nog niet steeds... Ik kan me überhaupt niet voorstellen dat iemand daarmee zit met kaalhoofdigheid. Het zou me niks hebben kunnen schelen als ik op mijn twintigste jaren zo helemaal kaal was geweest. Uh -huh. Maar er zijn veel mensen, geloof ik, die dat uh, heel treurig vinden... als het haar begint terug te lopen. En die het dan zo eroverheen proberen te kammen en zo. En daar kon je eindeloos over doorzeuren. Wat je eraan moest doen, petroleum erop en zo. <laughs> dat soort dingen. U zegt, het is nogal een somber boek, hè, de avonden. Maar er zit natuurlijk wel veel humor in. Je lacht voortdurend natuurlijk. Er zijn ook allerlei, uh, allerlei citaten uit die door iedereen weer worden gebruikt... Dus als iemand ergens geweest is... iemand komt binnen en die is net in Berlijn geweest... dan zeg je tegen hem, je bent in Berlijn geweest... vertel het maar in je eigen woorden. Omdat in het boek staat, je bent op het eiland Tessel geweest... vertel het maar in je eigen woorden. Of, of, of tocht is wind in huis, maar wind in huis is geen tocht. Dat kan je op alle mogelijke manieren variëren. En dan weet iedereen dat het uit de avonden komt. Ja, er wordt veel gelachen natuurlijk. Sommige... Grappen en grollen zijn niet zo leuk meer als. als uh, om, ja, dat je ze ook zo goed kent, natuurlijk. Dus die man die dat zoontje bij zijn hoofd optilt. en de nek breekt van het zoontje. en de, de dokter komt en die vraagt: hoe is dat nou toch gebeurd? Nou, niks bijzonders zei Ik nam een zoontje, dat tilde ik zo zijn hoofd op. Zoals dan neemt hij dat tweede zoontje. En dat tilt hij ook op. Krak, en die is ook dood. Daar werd toen ontzettend vrolijk over gelachen, over zo'n verhaal. <lacht> en als je zelf zoontjes en kleinzoontjes hebt en zo. dan. Vind je dat niet meer zo geweldig leuk? Wat vonden uw ouders van het boek? Nou, die hebben het, die hebben het heel goedhartig opgenomen. Die hebben toen, we hebben toen bij ons thuis. Toen hij, die, hij kreeg toen die prijs. Hè, de Reina prinse Het En toen was er bij ons thuis een soort party. Bij mijn ouders thuis, want Gerard woonde thuis. En er kwam Lubberhuizen, Geert Lubberhuizen, de uitgever van de Bezige Bij. En die riep toen na een uurtje, riep je heel luid, schreeuw die overal rond. Nou, als ik zijn ouders ken, vind ik het een rotboek. <laughs> Want die bleken twee heel aardige mensen te zijn. Uh -huh. Die het hem ook niet hebben kwalijk genomen dat hij betrekkelijk uh, sombere dingen over ze geschreven heeft. Want dat had natuurlijk gekund. Uh -huh. Menige ouderpaar zou dus duivels geworden zijn aan het boek. Want dat zijn hele persoonlijke dingen. Ook dingen die uh, soms een beetje viezig zijn. Niet uh, ja, iedereen vind het leuk om dat van zichzelf terug te zien. Hè? Nee, dat hij, in de, dat hij met zijn eetlepel in de suikerpot gaat zitten. Die oude en dat soort dingen. <lacht> Omdat hij steeds uit met de cheque van Gerard zijn uh, pijp wil stoppen. En Gerard dan betogen dat iedereen van hem cheque mag draaien. Maar dat hij weigert om iemand zijn pijp mee te laten stoppen. Want in twee keer pijp rookt, is het hele doosje leeg. <laughs> dat is allemaal een mooie dingen. Toen was het de bak nog op de bon, uh -huh. denk ik. Was u trots op hem toen dat boek uitkwam? Nou, het was wel leuk natuurlijk. Ik herinner me toen ik, uh, toen ik uh, benoemd werd in Leiden. Dat was in 1957. Dan moet je je voorstellen aan die andere uh, hoogleraren daar. En dan was er een enkeling was er dan bij, want erg ontwikkeld waren ze daar in Leiden niet. Die zei of ik zo'n familie was van die man die dat boek de avonden geschreven had. En zei, het heeft heel lang geduurd voor iemand, als iemand vroeg, bent u de schrijver van? Dan zei ik altijd meteen al, nee, dat is mijn broer. Tot ik later wachtte tot ze, tot ze het boek noemde, om te kijken of ze een boek van mij noemde of van hem. <lacht> Maar vroeger zei ik meteen blindelings... nee, dat is mijn broer. <laughs> ja. Wat mij opvalt is dat het taalgebruik zo modern is. Hij laat mensen dingen zeggen en hij zegt dingen zelf. Zo praten wij nog. Ja, dat komt omdat hij goed Nederlands gebruikt. En een hele scherpe neus heeft voor modewoorden. Wat ik ook heb. Dus je kunt ook een boek van mij van 20 jaar geleden of 30 jaar geleden lezen. er staat geen één verouderd woord in. Hij zou die woorden ook nooit gebruiken. Toen had je natuurlijk net zo goed modewoorden als je nu bij ons hebt. Maar je je, dan moet je horen. Je moet de woorden gebruiken die vijftig jaar geleden bestonden... en die over vijftig jaar nog zullen bestaan. En daar moet je een instinct voor hebben. En daar heeft hij een zeer sterk instinct voor. Het is niet iets wat alleen maar met de tijd te maken had. Wat je alleen maar toen... Nee, want alle middelbare scholieren... Jullie hebben het ook lang na de oorlog gelezen... in het tijdperk van televisie en bromfietsen en alles wat je maar wil... Mm -hmm. En toch iedereen die dat leest, die denkt aan zijn eigen ouderlijk huis naar nou, het schijnt. Ja. Okay. Ook al heb je een heel andere jeugd gehad en een heel andere vader en moeder, en dan is je vader niet doof en zegt hij niet wat er gebeld, dan denk je toch aan je eigen vader als hij zegt dag mijn jongen als je binnenkomt en zo. Dus het is een soort boek dat voor de, voor de eeuwigheid geschreven is. Iedere nieuwe generatie van middelbare scholieren die leest het weer. Is het een boek om uh... Nog eens met kerstmis in de week tussen kerst en oud en nieuw te herlezen. Ja, kijk, de, ker de kerst en oudejaar is een heel moeilijke periode in het jaar. Het aantal zelfmoorden schijnt ontzettend groot te zijn in die tijd. Dus als tegengif om te, te, te lezen dat het nog broerder kan dan je zelf al hebt... is het lezen van de avond in die tijd heel nuttig, lijkt mij. En het is ook leuk om die sfeer te vergelijken. Het is tenslotte hetzelfde weer... Het misschien een beetje, het regent, het is koud, het is donker, het is altijd donker. Als je s morgens wakker wordt is het nog donker. Als je s'avonds thuis komt is het donker. Er zit veel duisternis in het boek. Ja, U heeft het dus uh, nu weer herlezen, hè? onlangs, met plezier herlezen. Ja, ik had er geen enkele moeite mee. Ik ben s'morgens om een uur of tien begonnen en om een uur of twee of zo was ik ermee klaar. Ik heb het in één ruk doorgelezen. Een kopje koffie gedronken ondertussen geloof ik, maar verder heb ik het gewoon uitgelezen. Het was nog precies hetzelfde boek zoals ik 20, 30 jaar geleden gelezen Een goede schrijver dus? 30 jaar geleden. Ja, een goede schrijver dus, kun je wel zeggen. Ja, iemand die een boek 40 jaar levend kan houden... dat moet een goede schrijver zijn. Tot zover de gezellige Gebroeders Reven in 1988... het programma van de RVU De Creatie. Je luistert nog naar Woord bij de VPRO. En ja, familie is echt een recept voor drama, dat hoorde je al. En dat weet Rogier Proper ook, scriptdokter Rogier Proper. Hij stond aan de wieg van GTST ofwel goede tijden, slechte tijden. Je kunt hem ook kennen van, uh, van zijn VPRO-tijd, van Ron von Flon... met Wim T. Schippers als Jacques Plafond. Maar hier is hij aan het woord als scriptschrijver van Soaps. Hoe heet die, die wekelijkse soap? Die, die wordt nu ook weer in Amerika gemaakt. Weet die, die is zo populair in Nederland. Is, God, het geheugen gaat zo zwaar eruit. Waar gaat die over? Families. Maar ja, een, door... grote, een familie met olie of zo, handel, zaken. Olie. Oh. Texas. Hoe heet het nou ook weer? Cowboy hoeden. Ik zie het voor me. Het is niet Dynasty. Ja, Dynasty. Ja. Wel Dynasty. Ja, Dynasty. Die is al heel oud. Dallas en Dynasty, oh, die ja, twee. Dallas. Allemaal families, ja. En allemaal elkaar bestrijdende boeren, Rivaliserende boers. Boers. Ja, dat rivaliseert allemaal natuurlijk. Broers die om de erfenis knokken of om vrouwen. En uh, dat speelt allemaal door elkaar heen natuurlijk. Dat is leuk. Ja, familie is natuurlijk handig in, uh, in die soaps. Omdat het al zo'n gegeven gemeenschap is... waarvan iedereen al weet hoe die... Uh, ja, hoe noem je dat? Uh, je kan kapitaliseren op de relaties... Je, je kent de relatie ouders-kind ouders en boers, en de hele concurrentieverhoudingen en achtergronden. Dus je hoeft niet al te veel dingen te creëren om bepaalde conflicten duidelijk te maken, want dat begrijpt iedereen wel. Iedereen kent wel een familie. Ja. Heeft, iedereen heeft familie namelijk. Ja. En, en uh, die families is ook, ook veel emotioneler. Mensen durven meer tegen elkaar te zeggen, en ook gemeen tegen elkaar te, te zijn, en achter elkaar Onder de zijn rug. Ja. Onderhuis. Er staat ook meer op het spel, bijvoorbeeld. Zie je, zou je zeggen, wat dan? Ja, nou, erfenissen, maar ook liefde. De gegeven liefde, ouderliefde die op het spel staat. Boerliefde, solidariteit. Al die begrippen, dat, dat zit allemaal in uh, verweven. dat dat is, dat het zo belangrijk is. Want je kan de hele tijd nieuwe verbindenissen aangaan op je werk. En... Ja, weet ik veel. Ik vind het ook rationeel gezien totale onzin. Ik ben het heel met je eens. Ik, ik hou er ook helemaal niet van. Ik heb niks met familie. Het is je opgedrongen. Op het moment dat je geboren wordt, zijn er allemaal relaties opgedrongen... Die je, waarvoor je niet gekozen hebt. Hè? Ja, ik weet niet of ik het dan, onzin vind, maar ik, ik vind wel. het wel ja. fascinant. En dan nou, dan ja, wordt er ja, ja. van je verwacht dat je naar verjaardagen gaat? om ja, zich zo doe ik ik wil helemaal niet naar een verjaardag. Allemaal tegen je zin ook. Dan zit je daar alleen maar door vanwege het feit dat je familie is. is raar. Er ja, zijn ook mensen die denken ja. er heel anders aan. Die vinden dat juist gezellig. En beschermend. En uh, die hebben daar wat aan. En die, ja, die, die vinden dat heel rustgevend. En uh, ja, prettig. En vertrouwenwekkend. Dat dat automatisch uh, ja. bestaat. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Ik heb dat toevallig niet. Maar ja... Een nou, ander nou heeft het weer wel. En de meeste mensen hebben het waarschijnlijk wel... want daarom gaan die soaps daarover. Daarom gebruiken die soaps dat gegeven. Nou, maar ja? toch niet helemaal voor de 100%, procent. Anders was dat drama er misschien niet... als het alleen maar geruststellend en fijn was. Nee, dat is waar. Daar heb jij dus, weer gelijk in. Dus, dus blijkbaar maar, creëren Ja, maar er komen ook altijd mensen van buitenaf in die families... Ja, want kijk, dan word jij verliefd op een jongen. Die, uh, die, kijk, of jouw moeder ziet die jongen helemaal niet zitten voor jou... of ze ziet hem heel erg zitten voor zichzelf, ik noem maar wat hoor. Je kan er alle kanten mee op. Maar op dat moment dat zo'n jongen in die familie van buiten daarin komt... Is er de, wordt opeens het evenwicht wordt verstoord, soms. Ik geef nu twee willekeurige voorbeelden... maar je kan tientallen van dit soort voorbeelden natuurlijk bedenken... wat voor invloed zoiets kan hebben en wat voor effect op anderen. Nou, op dat moment, als je zo gaat denken... ben je verhalen aan het verzinnen ja. voor zo'n ja, soap. Ja, en twee families komen elkaar tegen. Ja, twee families komen elkaar tegen. Ja. Je had een, een hele goede soap onderweg naar morgen. Tenminste, de basis daarvan vond ik erg goed. Het ging over twee families. En die woonden tegenover elkaar. De ene die werkte voor een groot deel in het ziekenhuis... en de andere die werkte in een café... Aan de overkant van het ziekenhuis. En die kwamen daar dus tussendoor bij elkaar, zagen elkaar in dat café. En dat ging allemaal maar neuken. En ik bedoel, verliefd worden en uh, relaties krijgen. En uh, die, die, die ziekenhuismensen waren van, van standing. En die uh, mensen van het café juist niet. Dus dan had je had een heel mooi conflict hadden ze daar gecreëerd. Wat heel logisch was, omdat het qua locatie ook normaal was dat dat nou, contact zocht, maar ook verliefd werd. En dan krijg je de conflicten. Prachtig. Dit was Woord. Volgende week moord en doodslag in Woord. Wij bedanken Erik Punt voor de techniek. En zometeen het NOS Radio 1-journaal hier met Bert van Sloten. Ik wens je een heel goed weekend. De showroomkeuken uitverkoop bij Kellekeukens. Met kortingen tot wel 70%. Designkeukens voor superprijzen. Sla nu uw slag bij de Kelle dealer. Kelle, Kelle Kijk snel op kellekeukens.nl Een kassa zonder belbus is geen kassa. Hoe is het afgelopen met hoge energierekeningen... kapotte stoelen en het abonnement van de sportschool... Dat zie je vanavond in de Belbus-special. Jeroen Kortschot gaat terug met de Belbus om te controleren of bedrijven hun afspraken nagekomen zijn. Vanavond in Kassa, 5 over 7 bij de Vara op Nederland 1. Show uitverkoop bij Kellekeukens. Kijk snel op kellekeukens.nl Dit is Radio 1.